...bij de vereniging en dus ook uh, bij die vereniging blijven en niet gaan zappen naar allerlei andere sportactiviteiten. Hey, want, uh, ik zie ook uh, ontzettend veel activiteiten hier uh, op mijn blaadje. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Want uh, ja, we hebben helaas nog maar weinig tijd voor het nieuws. Dus uh, ja, wat is er allemaal uh, om ja, een selectie te doen in deze week? Er is een natte kant en een droge kant. Ja, ja. Oh, uh, nou, heel goed, heel goed. Ik hou wel van een natje en een droogje. Dus kom maar op. Ja, natte. <laughs> uh, ja, nee, wij hebben zelf uh, de activiteit redder in drie dagen. Nou, zoals ik al net al verteld, dus de brigade bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen en dus niet alleen het strand en uh, en het zwemmen. Dus wij hebben een combinatie van die onderdelen gedaan. Dat de, de kinderen eerst twee dagen bij ons op de reddingspost komen. Weten wat het strand is. Hoe dat eruit ziet. Hoe gaat het in zijn werking op een reddingspost. En uh, al dat soort activiteiten. En dan de tweede dag krijgen ze een kleine strandwachtcursus. En dan de derde dag gaan ze naar het zwembad en krijgen ze daar het zwemmen te redden gedeelte. En uh, als ze die, die drie dagen volledig hebben meegedraaid, dan zijn zij dus redder in drie dagen. Want ze hebben alle aspecten, nou, behalve dan op dit moment het varen. Want daar is het nog iets te fris voor. En, uh, ja. Dus dat. Uh, de laatste dagen is de zee ook een beetje ja. wild geweest. Maar dus ze hebben in ieder geval Kwaad. de meeste aspecten De meeste aspecten meegemaakt. hebben ze allemaal gezien. Dus, dat, uh, dus daardoor worden ze dus redder in drie dagen. Ja, ik kan me voorstellen, want we zaten net even te praten over de jeugd in de verenigingen. Nou, voetbalvereniging is duidelijk en al die andere. Bij jullie zal dat ietsje minder spelen, neem ik aan. Jullie. Of hebben jullie wel een jeugdafdeling? We hebben natuurlijk het zwembad waar de meeste jeugd, de kleine jeugd, van ja, de basiszorg. Ja, die bedoel ik eigenlijk. Daar zit, het baasonderwijs zit daar. En we moeten dus de doorstroom van het zwembad naar het strand. Dat ja. proberen we ook met activiteiten te stimuleren. En juist ook met Dat de zijn leden ridder... van de ZRB? Hoe bedoelt u? Nou, die, die jongeren. Ik ben lid ja, van ja. De Sportclub Zandvoort. Nou ja, dan voetbal ik als uh, aspirantje ja, of ja, als wat dan, je, dan ook. Maar, maar ridderen... kennen jullie een dergelijk iets ook? Zellig. jeugd, echt uh, jonge jeugdleden? Ja, ze, okay. ze komen met, uh, zwem, met hun zwemdiploma. Als ze hun zwemdiploma hebben, kunnen ze lid worden bij de Renspegaan. Okay. En dan gaan ze eerst het zwembad in, omdat ze nog te jong zijn voor het strand. Ja. Ja. Want je moet toch echt wel 12 of 13 zijn om deel te nemen aan de activiteit op het strand. Maar van daaruit hebben jullie eigen kweek dus straks ja. voor redders. Ja, en dat blijft zo. Dat blijft okay. En dat proberen we dus nu nog weer extra te stimuleren. Van kom, als je, in als je het, of het zwembad heel erg leuk vond, ja. kom ook eens kijken op het strand. Ja. Nou, dan gaan we nog even naar drogen. Ik zie dat je al een heel veel... Ja, nou ja, ik heb voornamelijk even gekeken naar welke activiteiten er vandaag starten. Er zijn er zoveel dat ik het eigenlijk maar ik het ook niet precies weet. In ieder geval, de golf is vandaag en het hockey is, is vandaag. Golf uiteraard bij Open Golf Zandvoort. En de hockey bij de ZHC, Deintjesveldweg. Deintjesveld, ja. En dat zijn de eerste activiteiten waarmee we, waarmee we gaan starten. En het Hulet. leuke is... Uh, nou, de hockey die start om half één En als het goed is, ik kijk even Morloosje is Nee, sorry. De golf start om half één en de hockey is al begonnen. Die begon om oh, half tien. Oké. Okay. Dus uh, het is bijna, bijna maar afgelopen. Maar wat ze willen is dus golf, paardrijden, jeu de boel, basketbal, tafeltennis, skate, judo. Nee, u Af. vult hem goed voor me in. <laughs> dat, dat, dat, dat haal, oh, sorry. Dat, dat haal ik er even uit. Dat, dat haal ik er even uit. is goed dat genoeg. Goed. Dat klopt. <laughs> ja, nee, nee, dat is en wat, wat willen jullie tot slot, wat willen jullie ermee bereiken? Nou, die jeugdvakantie losbrengt moet vooral met name leuk zijn. Uh, je hebt in de vakantie, uh, zit je of thuis uh, achter je computer of, of je moet uh, allerlei vervelende boodschappen doen van papa en mama. En nu kan je gewoon lekker naar buiten en lekker sporten en uh, actief bezig zijn. En daar gaat het met name om in die sportweek. Ja. En, en dat je daar nog bij nog iets leuks leert van allerlei activiteiten. Er zit, er zit ook sporten. een leer-element. Dat is hartstikke goed meegenomen. Ja, Denk aan de activiteitenredder in die dagen. Ja. Waar ja. kunnen mensen zich aanmelden? Niet meer eigenlijk. Oh, dat is al Maar, geheimpje. Ja. Als je belt met Sportservice en je zegt van, joh, ik wil eigenlijk nog opgeven voor een activiteit. Nou, wel een activiteit die graag voor dinsdag of woensdag begint. Dan uh, vind ik dat prima. En dan kunnen ze nog even bellen op 023-531-9475. Ik krijg al 023-531-9475. Een vraag even naar Hubert Habers. Okay. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting voor dit uur. Voor Goedemorgen Zandvoort. Sylvie Roosendaal en Steffen van der Poel, heel erg bedankt voor jullie bedankt. komst. En jullie ook maar... we gaan straks weer door met het volgende uur. Maar nu eerst de boodschappen. op 104,5 en in de eten op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. How do you yeah. de beste manier om te adverteren. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts.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 Ja, goedemorgen weer hier bij goedemorgen Zandvoort. Uh, het is even na elf. Welkom hier bij uh, Hotel Hoogland. Uh, neem gerust een kopje koffie of thee. Uh, gastvrouw Yvonne Rozenel staat voor u klaar. En uh, presentator Don de Grebber rent weer naar de microfoon, want ja, we zijn weer live ja. on air. Ja, ik heb... Van de bond mag ik thuis houden hoor. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik rook niet, dus het komt helemaal goed. Ik neem het wel even voor je waar. Nou, uh, zometeen een uh, vol uur dus weer met uh, allerlei uh, nieuwe activiteiten waar wij het over gaan hebben. Onder andere Peter Tromp van Classic Concerts. Want hij gaat ons uh, weer meer vertellen over het nieuwe concert aanstaande Zondag. En ik kan u vast beloven, het is Russisch en Oekraïns. Oké, okay. en daarna krijgen we Maura Del de La Ballet. Mooi naam hè? Die gaat praten over de ontwikkelingen rond de jeugdopvang, de jeugd van 12 tot 16. Uh, daar zijn wat ontwikkelingen in waar uh, Mars wat over wil vertellen. En daarna gaan we afsluiten. Nee, daarna gaan, wij, gaan we op reis. We gaan Ja, we gaan op reis. Schipper mag ik overvaren. We gaan samen met Joke en José uh, Koenraad gaan wij naar Engeland. Want oh. daar gaan zij namelijk hun kunst oh. vertonen. En ik ben wel heel erg benieuwd. Dus uh, ja, we, gaan, we varen gewoon even met hun mee naar na hun ervaringen. Zodat alle Zandvoorters uh, weten wat er aan de overkant gaat spelen. Oké. Okay. Nou, als we dat hebben gehad, dan uh, hebben we Goedemorgen Zandvoort gehad. Ja, dan zijn we alweer klaar. Maar goed, we zijn nog niet begonnen. Het is vijf over elf. Dus ik zou zeggen, op naar Peter Tromp zometeen. What am I you? Tell me darling. As fast as you can be Deep the shade of blue When you're feeling alone alone, oh, to whom else do you go? See, I'd cry if you hurt I'd give you my last shirt Because I love you So... No. Nora Jones met What Am I To You. Nou, en uh, die vraag kunnen verstand we van. gelijk even stellen. Dankjewel. <laughs> What Am I To You, Peter Tromp. Mooie stem die Nora Jones. He. Ja, hè. Fantastisch. Heerlijk. K kan je haar Echt. niet een keer in de Klesje concerts? Uh, Als dat vragen? zou kunnen. Als dat zou kunnen. Zo. Ja, dat zou geweldig zijn. Dus maar het, je hebt natuurlijk ook uh, andere het is, uh, geweldige... Het de afgelopen week... <kwijm>. Net in de commissievergadering geweest afgelopen woensdagavond. De bijdrage door de gemeente aan de Stichting Constant voor het jaar 2010. Oh. En dat zal ik zal u eerlijk vertellen, er, zijn, er hangen donkere wolken boven eh, het hele gebeuren. Al een paar jaar eigenlijk. Al, al een paar jaar. En, eh, maar vooral dit jaar, en dat heeft alles te maken met de crisis natuurlijk. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt eh, iedereen in Nederland, alle gemeenten, groot of klein... ...aanmerkelijk minder geld uit Den Haag. Dus iedereen is volop aan het bezuinigen. Ja, en dan uh, hoort het bij ons er ook een beetje bij, aan de ja. ene kant. Aan de andere kant, het voorstel was om de subsidie te verlagen... ...met schrik niet 67,5 procent. Zo, hebben we gezegd twee derde? Van, ja, precies. Daarvan hebben we gezegd... ...nou, of dat goed is, weet ik niet. Ik heb aanstaande uh, woensdagochtend een gesprek met... Uh, Meneer Esseling, de ambtenaar en wethouder Tonen, de wethouder van, van cultuur. cultuur. Dus dat uh, moeten we even afwachten. Ja. En uh, ik ga natuurlijk mijn best doen. Maar nou ja, ze zij zijn natuurlijk ook behouden. weer gebonden dan aan de bepaalde Natuurlijk, budget. en uh, dat begrijp ik ook. En ik begrijp ook dat we ook wat in moeten leveren. Maar of dat 67,5% moet zijn, dat vind ik wel heel. in één keer heel veel. Heeft dat ook niet een beetje te maken met casinofonds, wat, wat steeds minder gevulde ja, en, uh, geldzakken heeft? maar die hebben het natuurlijk ook zwaar. En het casinofonds uh, bestaat uit de bijdrage per bezoeker... Ja. En uh, aangezien het casino vooral de laatste anderhalf jaar... ...merkelijk minder bezoekers heeft, komt daar ook minder geld ja. naar. Ja. Dat hangt allemaal, houdt allemaal verband met elkaar natuurlijk. Dus, uh, maar ik denk dat we eruit komen. Ja, ik denk ja want dat, uh, alles heeft natuurlijk geval, uh, een prijskaartje. Ja, ja precies. Maar, uh, en een ja. productie kost gauw 12, 1300 euro. Zoals we dat doen bij de Stichting Classic. We hebben dus morgen het Horens Byzantijns uh, mannenkoor. Nou, dan moet je toch denken aan 800, 900 euro. Wat dat kost. Ja. Je moet je posters drukken, je programmaboekjes drukken, alle bijkomende kosten. En als je dan 12 concerten per jaar wil houden. dan heb je toch een bedrag van 20.000, 25 25.000 euro al over. heb je nodig. En eh, met 5000 euro eh, zoals de gemeente het nu voorstelt voor 2010. en 5000 euro vanuit het casinofonds. als we dat krijgen voor het volgend jaar, dan eh, wordt het wel eh, heel dun. Ja. De... Misschien een ander format? Uh, ja, Zit je daar aan, al aan uh, te denken? We hebben een hele grote groep uh, vrienden en donateurs. De Stichting Classic. Dus dat proberen we steeds uit te breiden, En uh, daar komt ook wel wat geld voor binnen. Uh, maar misschien dat we naar een situatie toe moeten. En dat zal in 2010 nog niet gebeuren. Want we zijn de afgelopen jaren wel heel netjes op de centjes gelet. Dus 2010 komen we er wel uit. Maar dat je per 2011 moet zeggen. Het gaat één keer in de twee maanden gebeuren. In plaats van één keer in de maanden. Maar het blijft gratis in principe willen wij dat het gratis blijft en wel om het volgende uh, wat gebeurt er in de regio wat gebeurt er in Zandvoort Haarlem, Heemstede, Sandpoort? dan praten we over het Mosterdzaadje we praten over het Oude Slot we praten over verschillende locaties in Haarlem Stichting Klasse Concert de kerkpleinconcerten, zoals dat gegeven wordt zijn al 8, 9 jaar lang in staat om iedere maand een klassiek concert te geven heel gedifferentieerd meestal op heel groot en heel hoog niveau, gratis. Daar zijn we de enige van in de hele regio. Dus daar moet je niet aan tornen? Daar pochen wij een beetje ja. mee. Dat vinden wij leuk natuurlijk. En zolang het kan, kan het. Maar er zou een situatie kunnen bestaan met ingang van 2011... dat je moet zeggen, nou jongens, de subsidie wordt termate laag... dat we een toegang moeten gaan heffen voor 5 euro. Maar dan gebeurt het volgende... Uh... We gaan 5 euro toegang hebben. Er zijn 100 mensen. Dus er komt 500 euro binnen. De productie kost 1200 euro. Wie is er goed voor die 700 euro tekort? Moi? Ik dacht het niet. Dat doe ik niet meer. Dus dat wordt wel een probleem. En ja. misschien dat je dan moet zeggen: van. Nou, oké, okay, we doen dat nog maar één keer in de maand. Ja, je financiële basis wordt onzeker. Ja, wordt onzeker. En uh, uh, dat is het grote probleem. Kijk, als de gemeente zou zeggen: bijvoorbeeld samen met het casino. Oké, okay, jullie. Uh, die toegang die komt er. En 5 euro is ook minimaal. En uh, in principe... Uh, de discussie die nu gevoerd wordt bij de gemeente... en tussen ons als Stichting Klasse Concert... is uh, van ja anno 2009... kunnen wij ons eigenlijk niet meer permitteren als gemeente... om gratis klassieke concerten te geven. Wij vinden als gemeente zijnde... meneer Tonen zegt dat. Heeft hij ook een klein beetje gelijk en dan moet ik eerlijk zeggen. Dat er minimaal een bedrag... Aan toegang geven moet worden. Dus op het moment dat die dan uh, uh, goed is voor de resterende vijf, zeker zevenhonderd euro wat het tekort zou zijn. Kijk, dan heb ik geen problemen mee. Ja. Maar je moet rekenen dat we de afgelopen twee jaar gemiddeld 220 toeschouwers krijgen. En voor een klassiek concert is dat gewoon heel veel. heel veel. Maar misschien ook omdat het gratis is. Natuurlijk, natuurlijk. Maar uh, wat het leuke is, en dat moet ook de gemeente Zandvoort niet begeten. Het zijn niet alleen Zandvoorters meer natuurlijk. Nee, het want je zegt net, regio, je komt uit de regio. Maar het enige... mensen komen ook uit de regio. Dus wat dat betreft is het voor het product Zandvoort, voor de exposure van Zandvoort, goed dat er zo'n stichting is. Die niet alleen denkt aan de pop op uh, dat gebied. Die niet alleen denkt aan jazz. Die niet alleen denkt aan de uh, muziekfestivals zoals die gehouden worden in de zomermaanden. Maar ook dat gedeelte van het publiek, publiek uh, beantwoord door te zeggen van ook steunen wij uh, organisaties die klassieke concerten geven. Als je dit kan doen uit toegang heffen en een stuk subsidie en je krijgt daarbij een gemeentegarantie. Uh, dan zou je verder kunnen. Dan zouden we verder kunnen. Dan zouden we verder kunnen, inderdaad. Okay. En uh... Daar gaan we ook vanuit. Ja. En het nou, blijft positief hoor, wat dat betreft. Ja. Ja. Want je krijgt natuurlijk, er staat ons straks natuurlijk nog iets, het, ik zou bijna zeggen, de kerst op de taart te wachten. Ja, Maastricht de ja. Staar ja. natuurlijk. Dat klopt. Dat klopt. Uh, en dat zal beslist een duurdere productie ja. zijn. Ja, ja. Maastricht de Staar kost 15.000 15. euro. Ja. Alles, bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja. Ik zal je vertellen één ding, alleen al, uh, er komen 120 man met 10 begeleiding, dus dat zijn 130 mensen. Dus spreek je over twee bussen. Dat moet uit Maastricht komen. 22 november, aanvang 3 uur, Agatenkerk. Kaarten te koop. A 20 euro. Hebben we zo laag mogelijk proberen te houden. Ja. Uh, bij Kasa Stromp, bij Bruna, bij de VVV. En ook bij Kasa Stromp in uh, Haarlem. En uh, ja, dat is een heleboel geld. En, uh, en hoeveel mensen kan de kerk hebben? 450. Ja, en, en snel uh, een snel rekensommetje leert dat je er dan nog niet uitspringt. springt. Nee, uh, Eigenlijk 400, dus ik vraag me af of, er, uh, of we dat redden. En uh, de voorverkoop is heel goed. We krijgen pagina grote uh, advertenties in het Haalens Dagblad. Nog op uh, 29 oktober. Okay. Op 5 november in de Krant. Dus die kerk die komt wel vol. Maar... Ook daarin is de gemeente Zandvoort weer uh, heel welwillend, want er is dus een garantiesubsidie. En met die garantiesubsidie voor de grote projecten. wat doet Stichting Classe Concerts? 13 kerkpleinconcerten op het kerkplein en één grote productie per jaar. We hebben de Camina Boranen gehad, we hebben het Weinersoratorium gehad. dan moet je denken aan een koor, een orkest, uh, uh, solisten. Dus dat kost allemaal je heel moet veel Moet allemaal geld. betaald worden? Ja. Ja. Dat doen we altijd in de Agatenkerk, sinds jaar en dag al. Meestal of in het voorjaar of in het najaar. En uh, ja, zomaar maar strichten staar binnenhalen is natuurlijk ook voor de exposure van Zandvoort is dat hartstikke leuk en ook ontzettend. Het is altijd zo moeilijk om te meten hè, van uh, exposure voor Zandvoort. Want uh, tuurlijk, je hebt helemaal gelijk hoor, dat ja, ja. trekt mensen aan, ja. maar het wordt nooit echt gemeten. Nee, dus het blijft ook moeilijk voor, kant... voor sponsoren ja. om te zeggen van, ik ja. ga daarin adverteren, ja. want ik weet zeker dat ik dan zoveel mensen. Dat, dat kan bijna niet. We maken hoe, uh... een programmaboekje, Lana, en dan zal ik je zeggen dat wij in staat zijn om met het programmaboekje toch een bedrag van 1500 euro aan advertenties binnen te halen. Ja. En dat zijn gewoon uh, gevestigde bedrijven in Zandvoort, maar die de, de punt 1, de stichting uh, warm hart toedragen. Ja, het is ook een beetje maatschappelijk. Ook een beetje maatschappelijk, maar die aan de andere kant ook zeggen, nou, als je 4, 450 mensen hebt, dan vind ik het wel leuk om daar een advertentie in te zetten. En uh, ik krijg telefoontjes, onvoorstelbaar, echt gebeurd, waar uit Overijssel, uit Drenthe, uit Brabant, van mensen die zeggen, wij horen dat, de, dat de Maastricht de Star in Zandvoort optreedt, mogen wij twee krater reserveren. Oké. Okay. Ja, dus dat het wordt dan zeker. Uh, dus via de website uitgebreid. zijn er al 100 kaarten verkocht. Nou, Helemaal dat is uh, mooi dus om dat is bijna kwart. Ja, ja, dat is bijna een kwart. Dus die kerk komt wel vol. En die garanties, die proberen we ook te houden. Want als we dat willen blijven doen, dan uh, kan dat alleen als de gemeente voor het tekort garant staat. Als dat niet meer zo is. Het zou spijtig zijn als dat zou moeten. Als het niet meer zou kunnen, dan houdt het op. Want anders is het niet te doen. Het is niet te doen, nee. Een uh, Camina Burana en dan in uh, orkestrale uitvoering. Dus niet met een heel orkest erbij. Uh, maar met zangers en uh, percussieslagwerk. Dat kost 10.000, 12 12.000 euro. De Weinigzorgendurm kostte 14.000 euro. Dan moet je kaarten gaan verkopen die 50 euro, 40 euro per stuk kosten. Zijn via ticketbox of zoiets? Dat... En, uh, maar dat... Dat krijg je niet voor elkaar. Nee. Daar krijg je de kerk niet mee, vol. Daar is het risico veel te groot voor dat je met een gigantisch tekort van een paar duizend euro af moet sluiten. En dat is uh, moeilijk om te doen. Nou, even naar het huidige. Ja, dat zondag. We ook nog, morgen. Het Horns-Byzantijns Mannenkoor. Byzantijnse en Slavische muziek. Onder leiding van dirigent Gregoria Sariola. Daar heb je op eh, goed, hè? Maar drie jaar geleden al, want toen hadden we ze ook al. Dus, en toen moest ik het gesprek doen in de kerk. Dus ik denk dat moet ik goed zeggen. Maar daar heb ik inderdaad een tijdje op geoefend. Ja. Gregoria, maar een prachtige naam. klinkt zo, weet, ook ja. zo. Zingen ze ook zo? Man? Ja, ze zingen echt heel. Het, het is een koor van 30 man. Het is helemaal a cappella. Waarom? Omdat het uh, uh, Slavische Byzantijnse muziek altijd gezongen wordt. Ook in Rusland. Uh, ...zonder begeleiding. Ja. Het is altijd a cappella. Ja. En het zijn dus vier partijen. Het is eerste tenoor, tweede tenoor... ...eerste bas, tweede bas. En uh, allemaal Russische muziek. Ja. En prachtig mooi om te horen. Ook uh, qua toon heel goed in het gehoor leggend, uh, liggend. En uh, Byzantijn-Slavische muziek is uh, begonnen... In uh, Rusland aan een wederopstanding. Er zijn zo verschrikkelijk veel koren die uh, sinds 1995 en nu ontstaan zijn. En het heeft te maken met de heropleving van uh, de Kerken in Rusland. Wat maar we hier is dus niet, nog niet maar hebben. Maar dit is een niet-kerkelijk koor. Dit is een niet-kerkelijk koor, maar het is, uh, ze zijn niet gebonden aan een bepaalde religie, maar ze zingen wel kerkelijke muziek. Byzantijnse, okay. Slavische muziek is meestal kerkelijke muziek. Ja, daarom. En dat heeft helemaal. vooral te maken met het uh, gebeuren rondom Pasen. In de Slavische cultuur is Pasen veel meer uh, belangrijker dan uh, Kerst is. Kerst. Dus wat dat betreft ligt het anders als in Europa. Ja, ik zit nog wel eens in Griekenland en daar ja. haak het Paasfeest mee. Nou, dat is dat, uh, dat ken vergelijk. je niet. Nee, dat is precies. nog meer dan Kerstmis ja. en al die dingen bij ja. ons. Ja. Is. Ja. Met vuurwerk, ja. met, met enorme feesten. Ja. Wij met een eitje en een uh, Paas. Een Daar houdt het Maar daar is het mee het mee feest. He? Ja, dat ja. klopt. Dat ja. Ja. klopt. Ja. Ja. En die muziek is daar ook op geënt ook. Hoe kan je me dat nou toe? voorstellen als, uh, als leek? Ik wil daarheen. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Gezang, oké. Okay. Ja, uh, uh, je zegt uh, al, een beetje uh, mystiek is het. Yeah. En het is uh, qua toon eigenlijk als, als of je een uh, koor hoort met orkest. Er zijn baspartijen bij. Er zit een bas bij bijvoorbeeld. Dan is het net alsof je een lage bas hoort. Oké. Okay. Boem, boem. Ja. Dat, ja dat ja, soort. Ja. Er zitten tenoren bij. Dan denk je dat je in eerste viool hoort. Dat is echt helemaal, helemaal fantastisch. En uh, het is ingetogen muziek. En uh, heel veel crescendo, decrescendo zit ertussen. En uh, ja, het is pracht, prachtig om te horen. Maar moet je ervan en... houden? Of kan iemand die eigenlijk uh, van popmuziek houdt, daar ook N uh, wordt die ook geboeid nou, zo is lang? Geen, het is geen popmuziek. En het is... Uh, <lacht> Moeilijk om dat te, te, te zeggen. Als je denkt van uh, nou jongens ik wil een stukje uh, rust hebben en uh, het is zondagmiddag uh, een stukje beleving. En dan vooral muzikale beleving. Wat je niet kent, zou ik de mensen echt aanraden. Want het zijn gebeden die ze zingen. Het zijn gebeden die ze zingen. Ja. We hebben een pauze, dus er zijn ook heel veel mensen die zeggen van... nou, ik wil toch wel eens luisteren. Die komen gewoon netjes uh, aan het begin om drie uur komen hier de kerk in. En die zie je af en toe ook om kwart voor vier niet ja. meer terug. Omdat ze zeggen, nou, ik heb het wel gehoord. Ja. Dat kan allemaal. Dat is allemaal ja. mogelijk. jij had het net over a cappella. Uh, ik heb me laten influisteren dat uh, de reden dat er geen... Instrument aan te pas komen, uh, is dat uh, het gebeden zijn en vanuit de die godsdienstige filosofie mag er geen muziek bij. Mag er geen muziek nee. bij, nee. nee, alleen de menselijke stem die God gegeven heeft, die dat mag klopt. dat uitspreken. Dat klopt helemaal. het is precies zoals je het zegt. Ja, ja en ja. dat is een, een leuke achtergrond uh, ja. voor deze, deze gezangen ja. die ze doen. Ja ja, Dus helemaal leuk En uh, dat morgen En zoals altijd nog steeds ja, de toegang gaan. Jij zei er is pauze er Is pauze. Is na de pauze een ander soort programma Ja uh, dat klopt uh, Dan zingen ze uh, Slavische en Russische uh, volksliederen Dus dat is een wat lichter repertoire En uh, Ja dat is weer een heel ander soort muziek Maar het, het knappe is Dat ze alles uit hun hoofd doen ja. Echt alles uit hun hoofd Er komen geen boeken bij te pas en dergelijke en uh, het is alleen al mooi om er naartoe te gaan op het moment dat je zo'n dirigent zit, die Cricoria Sarriola, die geeft dan vier stempartijen aan. Dan is de hele kerk helemaal stil en dan hoor je gewoon die tonen nagalmen. Die man die heeft een stem, dat is onvoorstelbaar. Maar dat is een bas, dat is een eerste bas, dat is een tenor dat is een tweede tenor. Die ken alle stempartijen helemaal uit zijn tot, hoofd. Ja. Prachtig, prachtig. Ja. Het is ook een beroep, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Dat hoor je. Ja, ja dat is het. Okay. Ja, Peter, nou ik zou zeggen, mensen, kom. Ja, inderdaad. Ik, ik hoor het zelf wel in de grieks orthodoxe kerk van tijd tot ja. tijd. En het ja. is prachtig. Het is prachtig In de kerk klinkt het, uh, ja. het echt nog ja. mooier. Peter, en uh, nogmaals, uh, de diversiteit is uh, bij ons heel belangrijk. En uh, door het jaar heen weten we toch steeds weer hmm? meer dan 200 ja. mensen te krijgen. Dus dat is helemaal ja. goed. Nou heb jij om ons... Uh, en de luisteraars uh, een voorproefje te geven. Wat ja. muziek meegenomen wil je het ja. heel even inleiden. Dat dan is een, zal Pascal hem opstarten. Uh, een mix van een aantal korte liederen die uh, te maken hebben met Goede Vrijdag en Pasen. En uh, ja, het is ook Russisch. Dus, dus laten we maar even wat uh, horen. Dan weten de mensen ongeveer wat ze uh, krijgen morgen. Nou, voor de mensen die, uh, ja, die, die nog eigenlijk uh, niet echt wisten wat het nou is. Dit is het dus. Ja, het klinkt ja, ja. vrij uh, opgetogen. Ja, op ja, ja, ja, en vooral door die vierstemmigheid uh, ja. klinkt het een stuk uh, minder zwaar als dat het eigenlijk in werkelijkheid is. Ja, is wat dus wat dat uh, betreft uh, hartstikke leuk. Maar even resume, zondagmiddag drie uur. En dan is uh, inmiddels, want we hebben nog meer natuurlijk, we hebben ook nog het muziekpaviljoen. En dan moet ik eigenlijk iedere zaterdag ook voorkomen om dat aan te kondigen wat er in het muziekpaviljoen te doen is. Maar dat wordt allemaal een beetje te veel van het groeien. Maar we moeten nu even een uitzondering maken natuurlijk, want om half twee staan uh, de beachpop zingers uh, uh, ons... Het eigenlijk wel op het mannenkoor naar nou, het beste koor van uh, Zandvoort en omstreken. <laughs> en uh, met hele vrolijke muziek. Met een, ja, mooie, geluidsinst ja, met een mooie geluidsinstallatie. Ja. Het wordt prachtig weer morgen. Dus mensen komen uh, tijdig naar het uh, dorp toe. Want vanaf half twee in het muziekpaviljoen de Beachpopzingers. Dus voor ieder wat leuk. wils eigenlijk. Voor wat wils Dat weer. is het mooie weer ja. aan dit dorp. He? Ja, dat uh, hebben we altijd. He, hier. Je ga overal ja. even, even kijken. Precies. Even en het is de mix die het zo leuk maakt, aan de ene kant de duinen aan de andere kant het strand, aan de andere de, voor de derde kant de activiteit in het dorp, dat maakt Zand wat mooi Prima. Okay. Peter Trond, dank je wel. Uh, heel Peter. veel plezier in ieder geval. Zal lukken, dankjewel. <laughs> zometeen gaan we praten met Maura Reen-Nadel de Lavalette. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, uh, uh, Renadel, oké. Okay. Excuses. En uh, we gaan dan praten over de ja, nieuwsontwikkeling rond stichting 1216. Nou wat Even daar. Met, uh, uh, nu. Ja, wat er allemaal aan de hand is, gaan, horen we zo meteen, maar nu eerst eventjes een uh, korte onderbreking. prachtige cover. June, take a look at me now. Um, van wie is het origineel eigenlijk? Weten we dat nog? Uh, Against Odds, Natuurlijk, Phil Collins. Heh, hoe kan ik het vergeten? Maar een uh, prachtige ja, cover eigenlijk dus van uh, June. En uh, met dit mooie nummer gaan wij door met de volgende gasten. Zij is inmiddels aangeschoven. Legt het horloge nog even heel zachtjes weg. De tijd tikt voorbij, want ja, dat uh, kunnen we eigenlijk ook wel zeggen met het project... Waar jij uh, zo lang al mee bezig bent met horten en stoten, beren op de weg. Uh, ja. We gaan het er even over hebben. Um, ja, ik had je naam net uh, bijna je... goed of was het wel goed? Open? Oh, toch wel. Nou, ik durf me er toch niet aan te branden. Ik zou zeggen, stel jezelf toch maar even voor. Ik ben Maura Renardel de Lavalette en ik ben organisator en oprichter van Stichting 1216. Dat is een stichting voor de jeugd van 1216 hier in Zandvoort. Eh... Uh, om, ik ben die stichting begonnen omdat ik gemerkt heb dat er helemaal niets is voor de jeugd tussen de 12 en 16. Als je 12 wordt, dan mag je niet meer naar de chill out. Pluspunt, pluspunt in Noord. In Noord. Uh, als je 16 weer mag, mag je naar de chin, naar scandals. En wat doe je in de tussentijd? Ja, wat gebeurt er nu? Op, je, ziet het, je ziet het gebeuren, jongeren gaan hangen, heel logisch. Maar wat er ook gebeurt is dat de bewoners van pleintjes, straten, noem maar op, schoolpleinen, besturen van scholen, ja, die hangjongeren vinden ze niet prettig en die benaderen ze op een manier waarop die jongens uh, niet prettig vinden. Er wordt teruggescholden, er wordt, ze worden weggestuurd, ze hebben geen plek meer. Ja, dus daarom dat... denk je, laten we het centraal houden en alle jongeren in één... Een soort nee, buurt, buurthuis, buurthuis. Jeugdcafé en dat café tussen aanhalingstekens, natuurlijk, zonder alcohol, zonder uh, roken en uh, geen verhandeling van uh, softdrugs enzovoort, enzovoort. Maar gewoon een plek waar ze lekker kunnen hangen en waar ze bij elkaar kunnen zijn. Maar waarom kan dat niet thuis dan? Waarom wel in een buurthuis? Wat trekt een jongere om dat in een buurthuis wel te hangen en thuis niet? Omdat er een heleboel jongeren zijn in Zandvoort die werkende ouders hebben. En uh, die werken naar ouders zijn er tot zes uur, zeven uur niet. En ja, die, die hangen op straat of die hangen wel thuis, maar die zijn alleen. En het is natuurlijk lekker als je met een stel mensen gewoon lekker met, met z'n allen kan hangen. En dat kan natuurlijk ook als jij vrienden uitnodigt, maar dat gebeurt niet zo snel. Want je ontmoet elkaar altijd buitenshuis. Toen ik klein was had ik dat ook. Ik, ik ging op straat, ging ik hockeyen en ik ging naar de hockeyclub en ik ging tennissen. Maar op straat ontmoet je elkaar en van daaruit ga je dan met z'n allen ergens naartoe. En dat ergens naartoe had ik gehoopt dat ik dat voor elkaar zou kunnen kunnen maar krijgen voor die dit, Is dat niet een tij, een, een, een, iets van alle tijden? Ja. ja, ik denk het wel. Ja. Het was voor, ja, ik, ik kan me niet zo herinneren toen toen ik diezelfde leeftijd was, zat ja, zaten we aan een brommetje te sleutelen. En nee, ja, dat was al nog te. Ver... Nee, dan moet je minimaal 16 zijn. Nee, maar voor die tijd zit je al. Oh, oh, dat, ja, dat tuurlijk, doen we nu niet. Tuurlijk, he? kom op. Oh. Maar, ja? Is, is, is Elke... er iets wezenlijks veranderd de laatste Nee, er uh, is in principe helemaal niets veranderd. Alleen de kinderen hebben veel meer toegang tot informatie over dingen. Dus ze weten ook veel meer. Dus er gebeurt veel meer. En dat okay. zijn goede dingen, maar natuurlijk ook slechte dingen. Ja, natuurlijk. En dat moet je, dat moet je in de hand kunnen houden. En ik, ik dacht een heel goed plan te hebben. En ik dacht dat ik, uh, ik heb in ieder geval ontzettend veel mensen die achter me staan voor het idee. Maar ik heb een beetje het idee dat ik in mijn eentje sta. Er, is, er zijn wel een aantal mensen. kan dat mensen. dan? Uh, ja, uh, bijvoorbeeld de politie staat achter me, pluspunt staat achter me, de gemeente staat achter me. Ze hebben allemaal een letter of intent geschreven. Dus dat ze een verklaring zeggen van, goh wat een goed idee en we staan achter je. Maar, dat maar daar het. houdt het bij op, heb je Eigenlijk, het gevoel? Het gevoel heb ik zeker, ja. Dat het daarmee ophoudt. En er zijn genoeg andere mensen die ontzettend veel tijd erin willen steken en mij willen helpen. Henk Kommer van de politie bijvoorbeeld, die is wijkagent hier van het centrum. Nou, die vindt het een helemaal fantastisch idee. Die roept ook de buurtbewoners op om te komen praten. We gaan met z'n allen om de tafel zitten. We, probleem, we proberen het probleem op te lossen. Maar waarom voel je dan alleen? Wat betreft de uitvoering, toch? Uh, de uitvoering, nou, ik heb uh, twee weken geleden, of anderhalve week geleden, op een ...dinsdag te horen gekregen ...dat de locatie voor mij was... Uh, en, dat ik, dan ...en dan over... hebben we het over... ...de oude bushalt, dus de Mickey's... Uh, ...op de Louis-Davidstraat... ...en toen zeiden ze... ...nou, we hebben het toegewezen aan jou... ...maar het is in principe... ...en onder voorbehoud. Oh, oké, okay. uh, ik dacht nou ja... Uh, ...geen beren meer op de weg, dat gaat over twee weken... ...lekker open. Uh, maar ze hebben afgelopen woensdag... ...een vergadering gehad of eventueel... Uh, de riolering en de bekabeling uit de Louis-Davidstraat... vervroegd eruit zou worden gehaald. Dat scheelt 100.000 euro op de begroting. Wat ik, wat ik begrijp, natuurlijk. Uh, ik zou donderdag daarover uh, bericht worden. Ik heb nog niks gehoord. Dus ik zit nog steeds hangende van... Dus onzekerheid is... Uh... Onzekerheid is groot. En daarbij hebben ze gezegd... Maura, je krijgt de locatie. Maar ook met alle kosten van dien. Dus de... Wat moet je tegenwoordig betalen? Uh, rioolrecht, uh, onroerend goedbelasting, vergunningen, leesjes. Rijnwaterschap. Uh, noem, noem, het, noem het op. Oogheemelaatschap. Oogheem ja. Maar dat hoort er toch ook bij? Of be begrijp ik dat niet helemaal ja, goed? Natuurlijk hoort het erbij. Alleen de, de, de onroerend goedbelasting betaalt de gemeente voor hun eigen pand. Betalen ze nu al. Dus in principe wordt het, om het maar even heel zwart-wit te houden... Ga ik de gemeente sponsoren? En natuurlijk stoppen ze er wel geld in om het dak dicht te maken en om het een beetje, uh, een beetje redelijk op orde te maken. Maar in principe betaal ik alle vergunningen, kosten rond en rondgoedbelastingen, rioolrechten die zij nu betalen, moet ik dan aan de gemeente weer gaan betalen? Ik begrijp het wel, ik begrijp hun redenatie wel. Alleen waar moet ik dat vandaan halen als ik verder geen startersubsidie krijg? Uh, noem maar op. En een stichting die geen kapitaal heeft om dat uh, te bekostigen? Ik ben net begonnen met een stichting. Ja. En, het, en het vervelende is dat Jantje Beton of het Oranje Fonds of noem maar op, die grote stichtingen, die zeggen allemaal: als jij kan bewijzen dat jij van de gemeente subsidie krijgt. dan kan je pas aan ons geld vragen. Maar die brief heb ik ook nog niet binnen. Kip en dus stel, de ei, een beetje. Juist, ik sta gewoon. Je, op dit moment op is het nog stel. even ja. Ja, helemaal stil. En heb je een gewillig oor bij de gemeente op dit moment voor deze problematiek? hebben ze het ik heb een gewillig oor. Uh, Henk Esseling die doet echt zijn best voor mij. En uh, die, die zit natuurlijk ook tussen twee vuren. Want die moet natuurlijk en aan de politiek denken en aan mij denken. En ja, dat, die is natuurlijk diplomatiek bezig. En ik begrijp het ook allemaal wel. Maar ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik loop te vragen van jongens, kunnen jullie me helpen? Ja, ja, we helpen je wel. En daar blijft het een beetje bij. Ja. Dat gevoel krijg ik, want dat klinkt natuurlijk ontzettend ondankbaar. En noem maar op. Dat ben ik helemaal niet, want ik ben super dankbaar voor die locatie. Maar ik heb nog steeds niet gehoord of die van mij is of niet, of van mij voor de stichting. Voor de, voor stichting. de ja. ja. Dus het, het is kip ei. Van ja, hallo jongens, ik heb geld nodig, maar ik kan alleen maar geld gaan vragen bij als andere ik stichtingen. Geld krijg. Als ik geld krijg, die brief heb ik nog niet binnen. Hangende. Het feit dat in principe onder voorbehoud het riool en de bekabeling wordt weggehaald. Want als dat weg wordt gehaald, dan kan ik daar niet in, want dan wordt het tegen de vlakte gegooid. Ja, het gaat sowieso tegen de vlakte. Hoe lang zou jouw contract duren als alles goed zou gaan? Als alles goed zou gaan en de bekabeling en de elektriciteitsbekabeling wordt niet weggehaald in de Rio, dan zou ik er anderhalf jaar in kunnen. Ja, want zou, omdat, ja, dat, dat is ook vrij kort. Dus ja. misschien zou je ook kunnen denken van, nou laat, laat dit dan maar zitten. Dan ga ik toch kijken voor een andere locatie, ja, want je, je, je, je, je, je doet er zoveel moeite voor, ja, voor zo'n korte goed. tijd en het wordt steeds korter. Maar ik heb het idee dat als ik kan laten zien in die anderhalf jaar dat het werkt, dat het een succes wordt, dat ze dan ook inzien bij de gemeente dat ze iets structureels moeten gaan verzinnen. En het is helemaal niet zo dat ik zeg, ja, als ik na anderhalf jaar die bushalte uit moet, dan zeg jongens, uh, ik wil wel een andere locatie terug, want... Ik zit nu met al die jeugd die bij mij komt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het feit dat ik structureel aan tafel wil zitten en zeggen... jongens, wat is handig? Is het handig om die bushalte half op te knappen... en dan anderhalf jaar later gewoon al het geld wat je er dan in pompt weg te gooien? Of zullen we met z'n allen aan tafel zitten... Kijken naar een ander pand, er staan genoeg panden lege in Zandvoort. En dan kijken of we structureel iets kunnen gaan doen. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja, het gaat dus vooral om het financiële. Uh, ja. Maar ja, er zijn ook tal van organisaties die, die, uh, die steun mm -hmm. betuigen. Kunnen zij niet financieel iets bijdragen dan? Omdat, ja, het, het valt allemaal... voor? Dat is de nee. politie, de gemeente en Pluspunt. Ja. En Pluspunt krijgt een bepaald budget waar ze gewoon het hele jaar voor moeten werken. Waar een stuk voor de jeugd in zit. Zij zelf een jeugdwerker vijf... al, hè? Ze hadden, een hadden. Jeugdwerker. Hadden. Ja, ze hadden een jeugdwerker tot 12 jaar. De chillout is ook tot 12 jaar, ja. maar die is wegens omstandigheden, die werkt niet meer bij, de, bij Pluspunt. Ik weet ook niet precies hoe dat gegaan is. Maar. Uh, die, die, uh, Hij is niet wat? beschikbaar meer. in de, Hij is niet beschikbaar en dat was een ontzettende de enthousiaste leuke vent. En die ging er ook voor, die vond mijn idee ook helemaal top. Maar ja, die is weg. Dus ik heb nu te maken dan met Pluspunt zelf. En die, die staan er ook heel erg achter. Die vinden het ook allemaal goed. En ik heb gezegd, wat kan ik van jullie verwachten de komende jaren? En toen hebben ze gezegd, advies. Oké. Okay. Advies. advies. Adviserende rol. Een adviserende rol. Ja, en de politie heeft ook een adviserende rol. En de gemeente heeft ook een adviserende rol. Kijk, adviezen. Ik Leuk en aardig. Maar, maar er ik, moeten nu echt uh, ik, ik moet mensen wat hebben die daadwerkelijk, daadkrachtig, doelgericht bezig zijn ergens mee. Ja. En dat, is, ja, dat dan moet ik het in de particuliere sector vinden. Ja, want je hebt geld en spullen nodig. Ja. ja. ja. Laten we even aannemen dat je een gebouw hebt. Laten we aannemen dat de locatie rond uh, ja, ja. is. Ja, dat vind ik leuk. Dan nog heb je nog steeds spullen, en, ja. en, en, maar ook ja. mensen nodig. Mensen, ja, die mij kunnen helpen achter de bar. Begeleiding. Ja, begeleiding. En, en, en dat hoeft niet geschoold personeel te zijn, of wel? Dat moet ik ook nog maar afvragen. Dat ja, weet ik je niet. Ik heb gevraagd van welke vergunningen heb ik nodig. Want als uh, de wethouder heeft aan mij gevraagd... welke papieren heb je eigenlijk, denk ik... nou, voor een kroeg te openen moet je je hygiëne hebben... In ja, je middel en je, uh, hoe zeg je dat, je middenstandsdiploma. Ja. Nou, je ja. middenstands hoeft geloof ik niet eens meer. Maar oh, dat hoeft niet meer. Maar hygiëne, nou, dat, dat kan ik halen. Dat, dat, dat is tegenwoordig bij het LOE of wat... dan ook uh, online natuurlijk makkelijk te doen. Um, ja, en wat ik verder nodig heb, zijn mensen die me helpen. En er zijn ontzettend veel mensen die zeggen van... joh, Maura, we gaan ervoor en ik help je en ik ga... maar dat zijn allemaal... ze zeggen wel dat ze het doen... Ja. maar als het puntje bepaalt, komt, ja. ontstaan ze ook wel. Oké, okay. ja, eigenlijk... dat wou ik zeggen, vaak is dat niet zo. Nee, ik heb nu twee mensen... ik heb in ieder geval uh, Miloes uh, van Dijk-Wallig... die wil in het bestuur... en dat is een, een uh, potengetant, die zit ook in de WMO-raad. Uh, dan Ans Senzer... Die, uh, die wil ook in het bestuur... Want dan kan ik ook andere dingen gaan doen, want ik ben nu zoveel bezig met vergunningen, met, met uh, subsidies aanvragen. Ik ben meer een uitvoerder en dat, ja, dat kost me zo ontzettend veel tijd. En, uh, ja, dit hoort er eigenlijk altijd bij, ja. alleen ja, de ene ja. keer gaat het snel en de andere keer uh, dat gaat, erg... gaat het niet snel. Ja, <laughs> ja, mensen zeggen welkom in Stichtingland. Blijkbaar gaat het altijd zo langzaam. Jij gaat zelf nu met de gemeente bezig, ja. toch nog, om ja, ja, van absoluut. de grond te krijgen ja. en inzicht te krijgen of je daar überhaupt wel terecht kunt ja. met je de rivaleering en al dat. Doen. We blijven zeer ja. positief, ik ben heel optimist. Well, ik ben ongelooflijk optimist. Ik hint er net naar, je hebt ook nog andere dingen nodig: mensen, vrijwilligers. Ik heb ik... vrijwilligers nodig, spullen? ik heb uh, spullen nodig. Eten. Als, als de locatie een feit is, dan heb ik bestek, uh, borden. Spannen, een oude bank, barkrukken, kaarsjes, verlichting, een spelletjesautomaat voor de kinderen, überhaupt spelletjes, een grote tafel, stoelen, nou, you name it, I need it. Dus mensen die zich uh, geroepen voelen om uh, ja, de zolder op te ruimen of de garage op te ruimen en ze Kom hebben iets brengen. Maar, waar te kunnen ze te... het de zaakjes... Uh... Aanmelden. Nee, wegbrengen. Ja, ze wegbrengen. Wegbrengen. Ja, bij mij thuis dan maar even. Ik, ik, ik weet ook nou niet. Ja, laten we eerst maar beginnen met aanmelden. Dan kun je altijd bepalen waar het ja, moet ja, komen. Ja, ja, het is in ieder geval. Ze kunnen zich aanmelden. Ze kunnen een e-mail sturen naar maura. stichting1216.nl En stichting1216, alles aan elkaar. Maura, apenstaartje, stichting1216.nl En uh, ik heb alle hulp nodig. Het maakt niet uit als je denkt, nou, nah, dat zal ze wel niet nodig hebben. En ah, la, laat maar. Mail me, uh, ideeën zijn ook welkom. Misschien dat mensen mensen kennen bij de gemeente. Misschien dat mensen mensen kennen bij provinciale staten. Ja. Ja. Alle hulp is welkom. Nou, dat is een, een hartekreet. En uh, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het gehoord hebben. Maar ook wat doen eraan dan. Dat ja. hoop ik ook. Absoluut. En nou, ik, wil, ik wil alvast Robin ten Broeke van Harukama. Dat is een jongen van 16 die studeert. En die is zo enthousiast. Top. Ja. Oké, okay, nou dat is fijn om te horen. We Ach, gaan je ongetwijfeld uh, weer uitnodigen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik uh, hou jullie op de hoogte. Graag. Prima, dankjewel. Dank je voor je komst. Het laatste onderwerp van deze ochtend, uh, en dat is het onderwerp, kunst. Uh, aan tafel zijn komen zitten Joke en José Koenraad, welkom dames. Ja, goedemorgen. Uh, en die gaan, uh, gaan iets vertellen over hun kunst, datgene wat ze doen. Maar vooral ook een speciale gebeurtenis, daar komen we zo over. Uh, ja, wie van jullie mag ik vragen, wat is jullie kunst, wat doen jullie? Want ik heb hier wel allerlei folders, maar ja, we hebben nog geen televisie dus. Nou, José schildert uh, natuur, de, uh, objecten, dieren. Dan ben op... jij joker. Dan ben ik joker. Goede <laughs> ja, ja. conclusie. En uh, ja, uh, mijn werk bestaat vooral uit uh, uh, graffiti uh, en uh, abstracte. Uh, de graffitis, uh, dat ik vond dat zo leuk. Uh, je ziet het op uh, elektriciteitshuizen, op bruggen. Maar uh, als je dan de volgende keer er langs gaat... dan is er overheen geschilderd, is het weg. Mm -hmm. het, is, het is kunst en het is toch weg. En ik had gedacht, nou als we dat nou op canvas doen... en als je genoeg hebt uh, ervan en je hebt er genoeg naar gekeken... dan kan je het weghangen. Maar de kunst blijft dan wel bewaard. Okay. En dat vond ik wel heel apart. Ja, want gravity is iets heel anders dan abstract. Ja, ja. maar de, ja, daar ligt toch uh, eigenlijk meer de, bij mij de nadruk op... op op uh, abstract en dat nieuwste grafiet heb ik zoveel lol in uh, ja dat ga ik nu ook uitbouwen dat is uh, een combinatie toch ik kan het ene niet helemaal loslaten maar ik wil het andere toch ook weer helemaal uitbouwen ja, ik zie je ogen twinkelen en ze ja. stralen helemaal <laughs> dus het is fijn om jou dan zo aan het woord te laten krijgen ondertussen ook allemaal foto's te zien van uh, ja mag ik zeggen je collega kunstenaar of niet ja collega ja. En zus. En zus. Oh, en zus. oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Stom. Ja, ja, want jullie en, uh, hebben zo'n mooi uh, kaartje ook. Dat is makkelijk. Ja, dat is uh, um, uh, eigenlijk onze badge. Voor voor, voor in de, Engeland de, straks. Voor in Engeland strakjes. En dan uh, hebben we daar onze eigen stand. En dan staan we naast uh, toch wel uh, heel gerenommeerde kunstenaars. Eén ervan is uh, Cliff Wright. Hij is illustrator van de Harry Potter boeken. Dus oh, yeah. als je daar naast mag staan is dat toch wel een hele eer. Ik bedoel, dan, uh, ja, dat betekent toch wel dat onze schilderkunst uh, noemenswaardig is. Hoe ervaar jij dat? Ja, ik vind het uh, heel erg leuk en een uh, uit, uitdaging dat we, dat we mee mogen doen aan deze toch wel prestigieuze beurs. Hoe komen jullie hier dan aan dan ook? Dat is uh, heel spontaan uh, eigenlijk, nou, eigenlijk meer toeval. Um, via een site, uh, een kunstenaarsite in Engeland, ik wilde daar geschilderen, zag ik een linkje en toen ben ik daar opgegaan. En uh, het leek me zo leuk, dus toen heb ik ze aangeschreven of uh, ook uh, mensen van het vaste continent uh, daaraan deel konden nemen. Dat kon, maar dan moesten we eerst door een palletagecommissie. Dus, uh, en dat hebben we gedaan. We hebben foto's opgestuurd. En meteen een reactie teruggekregen. Van we are delighted to have you. En uh, ja. ja. Dus en daarmee Zo is het is begonnen. is het palletje gaan rollen ja. eigenlijk. Ja. ja, het leuke van deze art Fair is ook dat het uh, de Princess Trust ondersteunt. En er is ook een link met het vorige onderwerp. Dat gaat over kansen. Arme jongeren om die op weg te helpen. Dus een, een groot gedeelte van deze beurs wordt, uh, wordt uh, aan dat uh, goede doel uh, gedoneerd. Ja. De Princess Trust. Voor de rest is het ook een podium voor nieuw talent. En wij mogen eraan meedoen. Dat is helemaal te gek. We zijn er dinsdag zijn we er geweest voor een persconferentie. Oh, dan en, voel je dat ook niet uh, dat ja, een beetje kid. belangrijk? Zo van, okay. ja, ja, dat was echt ja. heel leuk. En we kregen ook een, ook een uh, apart bedankje dat we helemaal ja. uit Nederland kwamen voor die persconferentie. Eén dagje op en neer gevlogen. En dat was zo gezellig en leuk. Geweldig. Ja, ja dus we komen daar de, uh, deze week in alle Engelse kranten, uh, denk ik. Dus. Uh, ja, om ja, je, dat uh, bekend je, je te zus, maken. Je zus mocht trouwens net vertellen hoe zij haar kunst uit en, en ja. wat, wat zou jij over jouw eigen manier van kunstuiting zeggen? Uh, schilderen in uh, ieder geval. Ja, schilderen en ik vind het uh, de natuur daar word ik uh, blij van en dat vind ik ook prachtig om te schilderen en te doen paarden en honden met name. Oh ja, ik en zie die het. En paarden ja. is natuurlijk ook een uh, uitgelezen onderwerp voor Windsor Race. Uh, voor de winter. zit je in Engeland goed met oh, ja, paarden. Helemaal, ja. ja, dat past wel ja, ja, ja. helemaal in Ook op de, op de racecourt is het, waar de, waar de art fair wordt gehouden. Dus daar zit ik helemaal goed met mijn paarden en de jachthonden. Uh, maar ik vind het, uh, ja, met name de natuur is zo mooi en het is uh, leuk om daar met kunst ook je eigen dingen aan toe te voegen. Ja. Want uh, het, uh, wat, zoals ik schilder is niet realistisch, het is meer impressionistisch of, of de stroming van voof, dat, dat spreekt me ontzettend aan. Uh, en zo maak ik mijn schilderijen en word ik telkens weer geïnspireerd door de mooie natuur of de dieren die ik zie. Hebben jullie ook al trouwens andere kunstenaars ontmoet uit Engeland? Ja. Uh, ja, we hebben hele leuke contacten opgedaan met met name de kunstenaar die ook uh, het reclame, uh, reclame materiaal voor deze Winsel Art Fair heeft gemaakt, Mackenzie. Ja. Ja. En uh, die heeft ook, uh, we hadden meteen een leuk contact en uh, die heeft ook gevraagd of we onze sites kunnen linken en uh, dat we daar een samenwerkingsverband mee opstarten. Uh, dat zij naar ons uh, hier in Zandvoort komt met haar uh, schilderijen. En het zou wel leuk zijn als we dat zouden combineren met een race gebeuren hier in, in Zandvoort op het circuit. Dan moeten we nog even met de